Yo koolzakken, hier gaan we weer, met al die zeven die ik heb. jullie zijn toch maar bandieten, met al dat vreemdje doen. Ik was toen een klein bandietje, al een spelende kind. Maar jullie werden groot en werden gangsters en dealen met drugs. Want jullie hadden niks te zeggen. Je deed maar van alles, als een klein spelende kind. Met vrienden die hun vriendjes maken voor niks. Je bent als een kleine kind, al een grote klootzak en een meeloper. Je had geen besef als je klein was. Jouw vader was toch maar aan mijn dealer en een de kinder. Je deed maar zijn eigen deal voor niks. Ik stek jou gewoon in de fik in mijn dromen. Er zijn veel van de extremisten en die profiteren. Zij de bazen over heel het territorium. Hier ben ik.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 ja, moet niks gewoon aanpassen op onze manier van opvoeding in onze Vlaamse streek in de diploma of niet, je wordt ook geen beter mens Want ik was net zoals jij op een andere manier Je ja, koolzak als een vetzak rondlop in de stad als een vale boer Die van alles verpest met jouw stomme gedrag En ben het niet waard, ook al voel je superwaard Die gevoelens zijn niet interessant, ook al voelde ik toen hetzelfde Ik met een goede ouderdom, voel ik me een goede volwassen Ik weet wat respect is voor de anderen En zit steeds te zoeken met je gevoelens van haat en nog meer haat Zoals ze zeggen aan Siaat, de heilige oorlog Hier ben ik, de Burger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 Ik ben wie ik ben, kan men scheren wie jij bent. Ik ben een positeur op mijn eigen manier, niets gaat jou aan. jij bent toch maar een die van alles te zeggen hebben. Loop naar de NL, terug van waar je komt, dan lang vol met bedoog. De iedereen voor zich als een zot zonder kip als keken, ik kip die hond op zonder kop. Soms voelt iedereen zich verdwaald, kan ik zeker begrijpen. Ook met al die raken, die genoeg centjes hebben voor niks en geven jou niks. Hier ben ik, de burger.